Dus uh, welkom deze twee dagen, of deze twee voormiddagen rond Shambhala. Um, sommigen onder jullie hebben natuurlijk de laatste tijd al het een en het ander uh, meegevolgd, maar uh, het is goed om toch nog even allemaal te plaatsen. Um, we zijn eigenlijk in de periode volle maanstier. Elk jaar heb je, uh, of elke maand heb je maancyclussen die uh, bepaalde uh, instromingen in de planeet en dus ook in het bewustzijn van de mens teweeg brengen. En het is tijdens die volle maanperiodes dat eigenlijk de zon... Uh, en er dus alles wat doorheen de zon komt in ons zonnestelsel uh, ja, zo, zo dicht mogelijk bij de aarde komt eigenlijk en daardoor het planetair bewustzijn zo sterk beïnvloedt. Het is bij die volle maancyclussen dat we werkelijk uh, kunnen, als we dat wensen in onze oriëntatie, in onze aandacht, in een absorptie gaan staan, in een wisselwerking gaan staan met die uh, astrologische... Uh, krachten eigenlijk, die altijd met de zeven stralen te maken hebben, die altijd uiteindelijk uh, ja, een van de krachten zijn die uit het absoluut komen. En bij volle maan stier is het eigenlijk de kracht, uh, de eerste straal, de kracht van, het, uh, uh, van de planeet die vrijkomt. Dus Shambhala wordt dat genoemd. Shambhala is het hoogste aspect in uw bewustzijn, het hoogste aspect in alles. Dus in het bewustzijn van de aarde, ook in het bewustzijn van jezelf, dus je monadisch bewustzijn, je goddelijk bewustzijn noemt u eigenlijk ook Shambhala, het is het kleine Shambhala dat deel uitmaakt van het grotere Shambhala bewustzijn van deze aarde. Dus tijdens stier krijg je een gelegenheid eigenlijk, net zoals bij elke volle maan, een gelegenheid om te verbinden met die diepere krachten die vrijkomen, die enkel en alleen deugdzame gevolgen wensen neer te zetten in dat bewustzijn. In dat bewustzijn van de planeet en in alles wat in die planeet leeft. Dus de krachten van stier wensen eigenlijk tot bloei te komen wensen ons op te tillen in een steeds grotere uh, versmelting met die deugden. En die deugden zijn bij deze periode vooral geaccentueerd in het licht van de kracht of in het vuur van de kracht. Dat je ziet dat het gaat over bevrijding eigenlijk, onthechting, loskomen en een steeds groter idee van shambhala krijgen, van het goddelijke en dus de wil eigenlijk, de gods wil. That will be done staat er vaak in de Bijbel. Ik ga eventjes eme nog toelaten. Zo en dan elke en dus um, op die wijze gaan we dan zien dat die kracht eigenlijk wenst in te dalen, de wil van het goddelijke wenst in te dalen, en dus ook in onszelf. En dus je krijgt een steeds grotere bevatting eigenlijk van het plan, van, uh, niet het plan van uh, zo en zo moet het zijn, maar het plan van hoe de dingen geschikt zijn eigenlijk, dat je voelt dat je je verhouding begint meer en meer te ervaren, je eigen ervaring, uh, je eigen verhouding in u dat je ziet waar sta ik eigenlijk in mijn ontwikkeling waar bevind ik mij eigenlijk, waar verhoud ik mij tot mijn emoties, waar verhoud ik mij tot mijn ziel, tot mijn hart, tot mijn liefdestroom, tot mijn licht, hoe verhoud ik mij daarmee, dat daar een grotere klaarheid in komt, een grotere helderheid, een uh, onpersoonlijk waarnemen eigenlijk, en dat je objectief kunt zien, ah, in dit plan ben ik eigenlijk aan het ontvouwen, hierin ben ik mij op dit moment aan het bewegen. En zo geldt dat ook voor onze verhouding met de andere rijken of de andere gebieden van bewustzijn dus bijvoorbeeld de meesters de meesters zijn uiteindelijk een gebied van bewustzijn dat uh, eigenlijk mogelijk is om te benaderen de meesters zijn niet meer dan die wezens en zich niet minder die wezens die uiteindelijk uh, onze weg zijn voorgegaan en die daardoor eigenlijk in hun mededogen alleen maar achterop kijken om te zien uh, of we hen vervoegen of niet die, hun uitnood, die ons uitnodigen om ook ons hart te volgen en uiteindelijk in het hart van de planeet te komen. In hun hart natuurlijk. En het hart van de Christus, heel belangrijk, het hart van de Christus waar we vandaag zeker doorheen de Boeddha bij stil gaan staan. Dus Shambhala, deze periode, is een unieke jaarlijkse cyclus eigenlijk, waar uh, ja, het goddelijk bewustzijn van de aarde, de meesters en hun hart en ons hart zo dichtbij komen dat de sluiers als het ware uh, zo dun worden dat je eigenlijk in je meditaties en in je aandachtsveld zeer uh, dichtbij kan komen met die, bij die realiteiten en daardoor eigenlijk een steeds grotere besef kunt krijgen van wie we eigenlijk zijn in verhouding tot al die rijken dat dat niet zo'n illusie is, dat dat niet zo'n magisch verhaal is, maar dat je voelt, ik kan daar beginnen toenaderingen zoeken. Ik kan daar beginnen contact mee leggen en daardoor in een steeds diepere uh, versmelting komen met de deugdzaamheid van het leven. Ik kan echt het leven zelf benaderen doorheen Shambhala, doorheen deze periode kom ik eigenlijk in een groter contact met het leven zelf met de levensstroom, met datgene dat eigenlijk alles doordringt dat zowel de sterren als je eigen atomen, als de bloemen die je ziet, doordringt. De essentie die al datzelfde doordringt, of diezelfde essentie die dat alles doordringt, dat is eigenlijk waar we bij stil beginnen staan. Dat we die eenheid kunnen zien, dat er iets is dat alles animeert. Dat de mens die uh, naast u woont, dat die door hetzelfde in leven gehouden wordt als waardoor jij in leven gehouden wordt dat je eigenlijk voelt dat alles door hetzelfde begeesterd wordt. En de ene noemt dat God, de ander noemt dat Shambhala, uh, de ander noemt dat bewustzijn, de ander noemt dat het absolute. Het maakt niet uit welke woorden je er wenst aan te geven, het zijn uiteindelijk uh, maar woorden. De bedoeling is dat het een van een intellectueel begrijpen gaandeweg naar een intuïtief begrijpen gaat, dat het van een intellectuele benadering, wat noodzakelijk is, wat goed is, om eerst dat te hebben, maar gaandeweg dan ook te zien dat het uh, openbloeit in een begrijpen, in een ervaren, dat men de woorden die men gestudeerd heeft begint innerlijk te zien. En dat is allemaal wat Shambhala meebrengt eigenlijk. Ik heb dat gemerkt de laatste dagen, hoe eigenlijk echt het bewustzijn uh, naar zijn essentie getrokken wordt en uh, het besef van die essentie en het besef van het geestelijke in jezelf, dat dat steeds sterker wordt. Dat dat steeds meer de overhand wenst te nemen... Over datgene wat we beschouwen als onze persoon, de werkelijkheid van de persoon, die uiteindelijk vergankelijk is. Het idee dat we niet gaan sterven, is eigenlijk omdat we dat weten dat we niet gaan sterven, maar niet onze persoon. We denken dat dat onze persoon niet gaat sterven. We hebben vaak het gevoel, zoals we door de dag gaan, dat we eigenlijk vandaag niet gaan sterven. We houden daar geen rekening mee omdat we eigenlijk weten, omdat we diep van binnen voelen, intuïtief, dat we niet kunnen sterven eigenlijk. Maar dat wordt nog enerzijds verward met de persoon eigenlijk. Dat wordt nog niet doorgetrokken, nog niet beseft dat dat innerlijk, intuïtief besef van een veel diepere realiteit komt. Dat dat niet van je gedachten komt, niet van je uh, lichaam komt, maar dat dat van een innerlijke wijsheid komt, die je voelt. Een intuïtief herinneren van al die keren dat je eigenlijk al gereïncarneerd bent geweest en dat je daardoor voelt er zit een stroom van leven in mij die eigenlijk niet kan ophouden. Net zoals het door alles heen stroomt, net zoals de natuur uh, de ene keer uh, bomen laat groeien en de andere keer bomen laat verdwijnen, het leven zelf dat die bomen uh, in het leven bracht en het leven dat de boom eigenlijk heeft verlaten, dat leven zelf is niet weg. Dat leven blijft doorduren eigenlijk. En dat leven kan gekend worden. En dat is eigenlijk uh, de pracht van het goddelijke spel, dat je eigenlijk je terugweg, je pad van terugkeer kunt bewandelen, om uiteindelijk in die... Um, herinnering ook open te bloeien dat dat niet zomaar een intuïtief uh, gevoel is, maar dat je voelt nee, ik kan terug naar huis als het ware, ik kan terug naar, uh, wat de kerk dan zou zeggen God de Vader, of terug naar Shiva of terug naar Brahman, of Parabratman, Paramatman uh, wat je ook maar wil eigenlijk maar het is een diep weten in onszelf dat dat er is, en dat is Shambhala eigenlijk, dat brengt Shambhala wakker in ons dat er eigenlijk een zoveel tijd is ook, zoveel tijd om te genieten ook, dat je je niet hoeft te haasten, dat er geen haast is in de kosmos, de kosmos haast zich niet, hè. de planeten kunnen niet rapper draaien dan ze draaien, uh, het hart van de kosmos zal niet rapper kloppen dan het klopt eigenlijk, een atoom kan niet rapper dansen dan het danst, dus um, het is gewoon een tijd die gegund wordt, die ons gegeven wordt en zelfs niet eens aan onze persoon, hè, dat lijkt dan zo, ik, mijn, wordt mij tijd gegund. Nee, de tijd zit eigenlijk al in u, de tijd zit al in het leven zelf, dus je hebt de tijd. Je moet de tijd niet ondergaan, je hebt de tijd eigenlijk. En dat is een gans ander perspectief. En dus vandaag, en zeker bij stier, stier is het feest van de Boeddha. Dus de Boeddha, hoe komen we daar nu uh, bij? Of wat is eigenlijk de, uh, de grote gelegenheid van de Boeddha? De Boeddha bracht de krachten van verlichting. En verlichting betekent voor mij dan toch in mijn ervaring een steeds grotere helderheid krijgen, een steeds grotere waarneming krijgen over wie je bent, wat het leven is, uh, hoe dat leven ja, functioneert eigenlijk, en wat je deel daar eigenlijk in is. Hoe dat je eigenlijk in dat leven maximaal kunt geïntegreerd geraken, dat je voelt dat je het leven zelf kunt zijn, dat je niet afgescheiden hoeft te leven van het leven, dat het geen strijd hoeft te zijn met het leven, dat het leven niet een uitdaging moet zijn in de zin van ik moet het hier overwinnen dit leven, nee, dat juist datgene dat die strijd aangaat, Uiteindelijk wenst opgenomen te worden, uh, verhoffen te worden in dat Goddelijke. Dat dat niet iets is dat je uw ego niet moet vernietigen, maar uw ego moet verheerlijken. Niet verheerlijken in de egocultuur, maar verheerlijken in uw eigen Goddelijkheid. Het opnemen in uw licht, in uw liefde en uw kracht eigenlijk. Dus als uw persoonlijkheid steeds meer in een uh, Helderheid komt, als je bewustzijn ervoor zorgt dat je uw persoonlijkheid steeds beter begint te begrijpen en hoe dat werkt eigenlijk, wat dat allemaal doet ook, en hoe dat uw geluk beïnvloedt al dan niet. Op die wijze krijg je verlichting eigenlijk. Daarom dat de Boeddha zijn hoofdstelling was, door onwetendheid leidt men eigenlijk. Want onwetendheid brengt verlangen en verlangen naar tijdelijke zaken, een verlangen naar vergankelijke zaken en dat brengt eigenlijk lijden in ons. Het is doorheen het oplossen van dat lijden, doorheen het verdwijnen eigenlijk van die onwetendheid dat we vrij komen te staan. En de onwetendheid verdwijnt pas helemaal als we echt in het goddelijke geïntegreerd zijn natuurlijk, maar de Boeddha brengt eigenlijk, en als je daar steeds meer bij stilstaat bij de Boeddha zijn lessen, dan zie je eigenlijk dat elke seconde eigenlijk een kans is om te groeien in inzichten, om in uw licht open te bloeien. Dat het leven helemaal niet bedoeld is om lastig te zijn, dat het leven helemaal niet bedoeld is om uiteindelijk uh, een strijd te zijn, maar dat we eigenlijk alles kunnen gebruiken om inzicht over onszelf te krijgen, voortdurend. Elke gedachte die passeert, elke emotie die passeert, is een kans om iets te begrijpen is een kans om de realiteit te zien, want eigenlijk sta je voortdurend in een waarneming van emoties en gedachten en zintuigen, de hele tijd onafgebroken en het is maar de helderheid van geest die ervoor zal zorgen dat je uiteindelijk zal voelen dat elke gedachte een kans geeft om iets te begrijpen, dat elke emotie een kans geeft om eigenlijk in een grotere vrijheid te komen. Dus dat niet de afgescheidenheid ervoor zorgt, of dat de gedachten die u pijn doen, dat die niet bedoeld zijn om u pijn te doen, maar enorme sleutels zijn om eigenlijk iets te leren. Dat je bijvoorbeeld hè, door een bepaalde gedachte van kritiek op mensen, dat je eigenlijk voelt dat dat u niet gelukkig maakt. Dat je door die gedachten uit te drukken of die gedachten te hebben dat dat u niet gelukkig maakt. Dat je dat voelt, dat je dat inziet. En daardoor krijg je eigenlijk bevrijdend inzicht. Dat is het licht dat openbreekt. Dat is eigenlijk de ziel die die waarneming krijgt. En dan zie je uiteindelijk... Ah, maar als ik mij goed wil voelen, als ik gelukkig wil zijn... Ja, dan moet zulke gedachten uiteindelijk wel verdwijnen. En dus dat is van... Zo bestudeer je als de Boeddha eigenlijk zelf het leven. Dan begin je te kijken... Ah ja, dus als dat en dat mij gelukkig maakt en dat en dat mij in een lijden brengt, ja, dan moet ik eens kijken hoe dat, dat komt, eigenlijk, dat het daar is. Van waar komen die gedachten? En wat is de uitweg uit zulke gedachten? Of dat je bijvoorbeeld voelt dat je eigenlijk diep verbonden wilt zijn, of je je van tijd tot tijd diep verbonden voelt met je innerlijk leven, en dat je gaat kijken hoe komt dat ik dat contact verlies eigenlijk? Of wat maakt dat ik uit dat contact weggetrokken word? En dan kan je zien, als er een bepaald verlangen komt, dat dat bijvoorbeeld uw aandacht sowieso in de persoonlijkheid brengt en daardoor <coughs> het bestaansrecht, of de, um, de, uh, ja, de, de, de, de, welk woord ga ik gebruiken... Um, dat de legitimiteit van uh, dat verlangen, dat dat eigenlijk kracht wint door het in te vullen en dat dat juist zijn kracht verliest door gewoon een neutrale waarnemer te kunnen worden. En dat is de ziel. Dus in deze periode ga je merken dat je geestelijk leven, de geest, in zijn totaliteit, het hogere zelf, eigenlijk steeds meer plaats wint. Dat je tot veel meer inzichten komt, krachten van verlichting, verlichtend inzicht, het licht dat indaalt ook, maar dus ook de kracht om te onthechten en dus op die manier krijg je tijdens deze periode heel veel inzichten over de werkelijkheid, over uw eigen natuur en daardoor uw verhouding met die natuur. Wat ga ik eigenlijk zijn? Wie wil ik eigenlijk zijn? Wat is mijn geluk eigenlijk? En wat maakt mij niet gelukkig? Want alles wat je ervaart kan je afwegen tegen de um, tegen uh, het scherm van, of tegen de spiegel van geluk of niet geluk. Dat je voelt, als dit mij gelukkig maakt, dan ga ik meer van dit doen. Als dit mij ongelukkig maakt, dan ga ik eigenlijk minder en minder van dit doen. En de kracht om ook daarvoor te kiezen, is ook wat Shambhala aanbrengt. Die standvastigheid om te zeggen, ik ga mijn aandacht in mijn ziel houden. En keer op keer zien wanneer dat eigenlijk niet lukt. En daardoor bestuderen. Bijvoorbeeld, ik was gisteren eh, deze dag een beetje aan het voorbereiden en iets wat ik eigenlijk, wat niet op het programma stond, maar wat ik eh, graag zou als oefening doen, is gewoon even nadenken waarom we verlangen om te mediteren, of wat we verwachten van meditatie eigenlijk, waarom mediteer je eigenlijk? en dat we ook daarin vaak vol van verwachting staan, vol van verlangen staan en daardoor eigenlijk niet komen tot de essentie van meditatie. En dat dat ook weer een les is van de Boeddha in u, dat je ook dat weer gaat bestuderen en net daardoor weer al eigenlijk openbloeit in inzicht, weer al bevrijd wordt eigenlijk in inzicht. En dat is prachtig, als de Boeddha dat in u teweeg brengt, als die wijsheid en die helderheid van waarneming toeneemt, dan zie je dat dat altijd bevrijdend is en dat niets u hoeft ongelukkig te maken. Het is maar hoe je het bekijkt elke keer. Als je ziet dat je iets niet bereikt en dat het u ongelukkig maakt, dan moet je even kijken naar waarom het u ongelukkig maakt, waarom je het verlangde, waarom het eigenlijk zo belangrijk was. En hoe dat dat eigenlijk misschien niet strookte met de werkelijkheid gewoon. Dat je eigenlijk eh, misschien aan het vergelijken bent met mensen. Dat je eigenlijk misschien bepaalde voorstellingen hebt van de werkelijkheid, van wat het leven inhoudt, en dat je door die verwerkelijking, of door die voorstelling, verwachtingen krijgt die eigenlijk niet stroken met de werkelijkheid en daardoor het onmogelijke probeert te realiseren. En dat leidt altijd natuurlijk tot teleurstelling. Maar de wortel van uw teleurstelling is een verlangen dat eigenlijk uh, uit, aan de basis lag. En dus dat brengt allemaal de Boeddha. Dat inzicht in verlangen dat uiteindelijk ons onvrij maakt. En de Boeddha wenst u doorheen verlichting, doorheen inzicht en waarneming te bevrijden uit die uh, ketens van verlangen, om in een steeds groter daglicht te staan. Om te voelen dat dat licht meer en meer begint te stromen, meer en meer doorheen de dag voelbaar wordt dat zelfs je hoofd in het licht gehouden wordt doorheen de dag op den duur onafgebroken dat je voelt mijn kruincentrum opent zich voortdurend en ik voel die opening als een permanentie ik voel dat licht in mijn hoofd komen ik voel dat licht in mijn kanaal komen ik voel dat licht eigenlijk meer en meer doordringen in mijn wezen en ik begin mijzelf te kennen als dat wezen van licht niet als een lichaam niet als een persoon ik voel meer en meer dat wezen van licht dat indaalt door mijn aandacht en doordat dat indaalt begint dat van alles te doen eigenlijk in die lichamen, uw emoties beginnen te bewegen, uw gedachten beginnen soms op hol te slaan, maar je ziet dat, je voelt dat dat het gevolg is van het licht van uw ziel dat indaalt en dat is bevrijdend, dan hoeft dat niet lijden te zijn, dan zie je gewoon dat dat een helend gevolg is van wat je aan het doen bent. En dan zal het licht van uw ziel de verrukking geven en niet de pijn of de uh, afleiding die mogelijk is doorheen wat er allemaal gelouterd wordt in de persoonlijkheid, dat is bijzaak. En dan krijg je daar een rust in. Je ziet eigenlijk gewoon, je ziet eigenlijk zelfs de genade, je, je ervaart, je geniet eigenlijk van het proces, omdat je ziet, ah, ik blijf in dat licht en dankzij dat licht begin ik kritische gedachten te zien in mij. En omdat ik in dat licht kan blijven, verdwijnen ook die kritische gedachten. Maar het is wel iets dat ik leren kennen heb, dat nog in mijn bewustzijn leeft. Ik probeer dat altijd voor te stellen: alsof je ja, een lamp bent, een la brandende lamp van licht. En daar rond vroeger had je zo dat speelgoed waar je zo allemaal een, een plastieke draaimolen met daarin een lamp. En dan zag je allemaal figuurtjes op de muur verschijnen. driehoekjes en maandjes en zo. Ik had vroeger zo'n speelgoed. In Nigeria. <laughs> en uh, dat is dan zo'n stralende bol die van alles schijnt eigenlijk op de muren en zo. Maar dus, die afspiegelingen zijn niet het licht zelf. Dat is een verdraaiing van het licht. Dat is een vervorming van het licht. Je ziet driehoekjes in plaats van het volle licht. Je ziet vierkantjes in plaats van het volle licht. Maar, als je meer en meer in dat licht zelf kunt staan dan ga je die driehoekjes wel zien maar dan ga je weten ah, op de duur gaat gans die huls hier doordrongen worden van licht en gaat het geen vierkantjes meer zijn maar op de duur een zee van licht eigenlijk en dan geniet je gewoon van het proces dat dat, eh, dat, dat eerst nog moet gebeuren maar daar hebt daar tijd voor, omdat je in dat licht begint te komen. Je geniet van dat licht en je geniet eigenlijk ook van de loutering. Je ziet, ah, dit zit ook nog in mij, zeg. Dat wist ik niet. Ah, laat maar komen. Laat het gewoon maar loskomen. Laat het maar vrijkomen, want ik neem bewust deel aan dit proces. Ik zie dat het een gevolg is van mijn contact met het licht. En daar geniet je van. Omdat je weet, ik blijf met dat licht in contact, ik zoek dat licht. En het, de, de cadeau, als het ware, is dat er nog meer persoonlijkheid mag vrijkomen, gezien worden en bevrijd worden. En dus dan wordt het niet een proces van... Maar ik ben hier toch aan het afzien eigenlijk, en ik word hier naar alle kanten getrokken. Dat kan een bepaalde fase zijn, en daar kan ik zeker van getuigen, maar uh, op de weg verdwijnt dat ook steeds meer, omdat je uiteindelijk dat licht als, als oogmerk krijgt, en niet uw emoties als oogmerk, niet uw verlangens of uw strijd in de emoties als oogmerk. Nee, je wenst in het licht te blijven. Je voelt gewoon hoe meer ik in dat licht wil genieten, hoe meer er eigenlijk uh, van mijn persoonlijkheid zal vrijkomen om uiteindelijk op den duur uh, volledig met dat licht te kunnen versmelten. Dus als je in meditatie uh, bepaalde dingen ervaart die je niet zou willen ervaren, Tracht dan steeds meer vast te stellen, te kijken, uw eigen Boeddha te zijn en te zeggen: ah, dit is ook een ervaring die naar boven komt die mij ook weer iets leert het is niet negatief het is niet uh, dit of dat he, uh, de gedachten maken er goed en slecht van maar dat is het niet het is gewoon ervaring het is allemaal ervaring in het licht eigenlijk allemaal openbaring en dus net zoals bij de bloemen de bloemknoppen opengaan en uiteindelijk de bloemen verwelken en dan nieuwe bloemen komen zo is het ook gewoon. En je kunt niet zeggen dat het ene slechter is dan het ander of beter is dan het ander. Het is een natuurlijke evolutie en je weet ook dat het volgende weer komt. Dus het is uiteindelijk nooit verloren, het is uiteindelijk ook nooit te vroeg of te laat. Het komt toch altijd op zijn eigen ritme terug. En dat is dus wat de Boeddha probeert te duiden door gewoon zelf eigenlijk te observeren en dat is niet gemakkelijk, want zelf observeren betekent dat je je eigen de autoriteit geeft, dat je durft te vertrouwen met een hart vol van liefde voor jezelf eigenlijk, uh, durft te vertrouwen dat je als waarnemer eigenlijk de waarheid kunt zien en dat je niet iemand anders nodig hebt om je te vertellen wat de waarheid is. Dat je niet iemand anders moet gaan vragen hoe zit dat nu eigenlijk het leven. Maar dat je kunt zeggen ik heb eigenlijk alles in mij om het zelf te weten te komen. Als hij het weet of als hij iets gevonden heeft of zij iets gevonden heeft dan kan ik het ook vinden. Want ik heb niets minder of meer dan die ander eigenlijk. Ik heb ook bewustzijn. Ik ben bewustzijn. Dus ik kan mijn weg gaan. En dat is wat de Boeddha wou tonen, dat de godsrealisatie, de gouden Boeddha worden eigenlijk, dat dat iets is dat iedereen al in zich heeft. Dat dat een belofte is die iedereen in zich draagt, zonder uitzondering. En dat je daardoor kan merken dat je, als je durft eigenlijk je eigen pad te volgen en te zeggen, zo, zo ga ik de werkelijkheid benaderen, zo ga ik de werkelijkheid onderzoeken, zo ga ik mezelf leren kennen... Als je dat durft te doen, dan ga je zien dat er eigenlijk enorme stappen gezet worden. Dat je vrij voelt, vrij voelt van eender welke uh, noodzaak eigenlijk. Uh, of een of andere reflectie van, ik kan het niet alleen eigenlijk. Je kunt sowieso uh, begeleiding en hulp gebruiken, maar dat mag je niet ontkrachten. Hè. Dat mag je niet uh, in je eigen uh, kritische blik, uh, in je eigen... Uh, onderscheidingsvermogen verzwakken. Integendeel, het zou je moeten aanmoedigen om juist sterker in je uh, onderscheidingsvermogen te worden en dus meer en meer in dat licht van je ziel kunnen komen. In dat licht is onderscheidingsvermogen, intelligentie. Dus als het licht toeneemt dan gaat ook je onderscheidingsvermogen toenemen. Dan voel je echt dat je kritisch kunt beginnen kijken en kritisch betekent niet afbrekend. Hè? Kritisch betekent gewoon dat je uh, zuiver kunt kijken dat je vanuit licht kunt kijken en niet vanuit gestudeerde zaken niet vanuit mentale conditionering maar vanuit licht vanuit zuiverheid vanuit versheid de werkelijkheid kunt zien en als dat licht toeneemt dan ga je merken dat je ook eh, in dat licht je steeds meer het licht in de ander gaat opzoeken dat je eigenlijk meer en meer eh, het licht in de ander gaat zien ook als enige als enige um, of als oogmerk eigenlijk vanuit je eigen ziel dat je benieuwd bent eigenlijk naar het licht van de ander. Dat je kijkt van, waar staat die eigenlijk in zijn licht, waar gloeit die in zijn licht op dit moment, eh, en waar kan ik eigenlijk in dat licht nog meer licht proberen stimuleren of toevoegen. Dus... Dat is eigenlijk wat vaak bedoeld wordt uh, als je dat hoort: van zelfopoffering of opoffering niet aan het ego van de mens of niet aan de persoonlijkheid, maar je uh, offeren aan de ziel van een ander, dienstbaar zijn aan de ziel van een ander, is anders dan dienstbaar zijn aan de persoonlijkheid. Het betekent eigenlijk dat je uh, heel goed beseft: en dat is niet iets dat je kunt instuderen, dat je heel goed beseft hoe vergankelijk de emoties zijn, hoe vergankelijk de desiderata zijn van de mens, van de stoffelijke mens, van de persoonlijke mens, en dat je daar eigenlijk niet meer op gericht bent. Dat je eigenlijk niet gericht bent op die tegemoetkomen. Dat je niet bent gericht op, uh, ja, als ik dat en dat zeg, dan gaat ze wat blij zijn, of als ik dat of dat doe, dan gaat ze eigenlijk uh, dat heel uh, hard apprecieren en zo. Het kan allemaal, maar dan is het vaak vanuit een resultaatsgebonden verbinding. Want als ze dan niet blij zou zijn, of als hij of zij dan niet gelukkiger blijkt te zijn, kan je vaak ook weer teleursteld zijn, ook in jezelf, dat je het misschien niet goed gedaan hebt. Maar vanuit het licht van je ziel ga je eigenlijk gewoon de tijdloze ziel in de ander stimuleren. En je laat dat los. Je laat dat gewoon los. Je weet gewoon dat je van in het licht, het licht in de ander gestimuleerd hebt. En je ziet dat, je voelt dat en je laat het weer los en je weet dat je eigenlijk uh, iets tijdloos hebt uh, toegevoegd de persoonlijkheid dienen dat is na x aantal jaar verdwenen dat gaat niks bijgebracht hebben aan de evolutie van die persoon uh, maar in het licht ga je natuurlijk de bloei van de ziel helpen openbloeien en dat is tijdloos Ik kreeg gisteren nog een mailtje uh, van mijn vader en die zei um, ja het ging over uh, zijn werken zijn zaken en zo en hij zei iets um, hoe ging het over uh, ja, veel werk, maar zelden vruchten, of zo zei, zoiets zoals altijd. <laughs> en ik dacht, ja. Dat is natuurlijk waar en niet waar, hè. dat is heel relatief, hè. want wat zijn vruchten? Hè? Uh, vruchten zijn dan in dit geval materiële resultaten eigenlijk, hè. materiële resultaten. Maar de vrucht zit natuurlijk in de groei van zijn geest doorheen al die pogingen om iets te bereiken. Want daarin bloeit de geest in geduld open, daarin bloeit de geest in uithoudingsvermogen open, dus de geest wordt gestaald. En dat is het resultaat, dat is het, su dat is het succes. Niet wat er stoffelijk bereikt wordt. Je gaat mensen hebben die stoffelijk eigenlijk alleen maar gefaald hebben, een gans leven lang. Maar die eigenlijk een enorm geestelijk succes hebben bereikt daardoor. En dus, je succes zit dus niet in wat je persoonlijk realiseert. Uw succes zit niet in wat je, wat je, in wat je materieel gerealiseerd hebt, maar wat de geest eigenlijk heeft afgelegd daardoor dat je misschien in een grote nederigheid bent opengebloeid of in een veel grotere liefde omdat je eigenlijk het materiële hebt kunnen loslaten als resultaat en dat brengt ook Shambhala in de Boeddha dat je die inzichten verwerft en dat je dus voor de schoonheid van het leven begint te kiezen en meer en meer die innerlijke schoonheid als het enige nog gaat zien Shambhala vraagt u om naar het hoogste opgetrokken te worden in uzelf het goddelijke, het onsterfelijke dus als je daarin wenst gerealiseerd te worden, als daar een honger naar is, dan voel je gewoon dat je niet anders kan dan het vergankelijke. Niet meer te zien als een doel op zich, maar als een instrument om eigenlijk je deugden te realiseren, om je liefdesgraad of je gevoel van licht eigenlijk te kunnen doen toenemen doorheen die werkelijkheid. Dat je je persoonlijkheid voor eventjes ter handen hebt om dat licht te kunnen uitdrukken. Om dat die liefde te kunnen uitdrukken. Maar dat hoeft niet doorheen handelingen. Hè. Dat hoeft niet. Het is het licht en de, het vuur van liefde. Het zijn trillingen. Het zijn staten van bewustzijn die je eigenlijk vrijmaakt. Dus dat is een ganz ander perspectief natuurlijk. Dus de Boeddha bracht deze diepe wijsheden doorheen zijn eigen reflectie. Dat tijdelijke zaken uiteindelijk voor lijden zorgen als we ons daarmee verbinden. Als we ons geluk daaraan vasthangen, dan gaan we daar eigenlijk uh, uiteindelijk toch altijd door teleurgesteld zijn. Maar je moet dat zelf te weten komen, dat zegt de Boeddha ook. Je moet dat zelf onderzoeken. Durf werkelijk jezelf uh, te bekijken. Durf te zien wat je bent en wat je doet. Uh, en dat door dat te ervaren, door dat te bekijken, uh, ik zeg maar iets, stel dat je inderdaad naar de winkel gaat en je koopt iets voor iemand anders en je geeft dat af en je krijgt die dag geen sms'je terug, wel, dat je misschien na een bepaalde tijd begint negatieve gedachten te krijgen tegenover de ander, dat je denkt van, allee, dat is nu toch wel niet zo dankbaar. Dus dan zie je eigenlijk de voorwaardelijkheid van je geven, dan zie je hoe egoïstisch eigenlijk, en dat is niet hard bedoeld, ik bedoel daarmee hoe egoïstisch, hoe gericht, hoe persoonlijk gericht eigenlijk u geven was het was resultaatsgebonden geven het leek niet zo, zeker niet het leek niet zo, hè. de intentie leek helemaal zuiver te zijn op het moment maar daardoor leer je uzelf kennen, door dan te kijken ah tja, ik heb dan toch nog die reactie eigenlijk dus er zat toch nog een bepaalde graad van zelfzucht in mijn geven eigenlijk. En zo leert je vooruitgaan. Zo is de werkelijkheid, de tijdelijke werkelijkheid, een gids eigenlijk, naar je liefdesstroom, naar je licht eigenlijk. Hè. Dus daarom, elke gelegenheid, wat je ook meemaakt. Het hoeft nooit pijnlijk gezien te worden als je het maar gebruikt als inzicht. Als je het maar toelaat om te zien dat het u helpt uzelf te leren kennen, en als dat verlangen er is om steeds meer in je uh, grootsheid open te bloeien, dan ga je echt wel blij zijn met al die ervaringen. Dan ga je echt uitkijken naar wat er nog op je pad komt eigenlijk. Dus zo gaat het dan. Oké. Okay. <hijt> ik zie dat het Je ons net, net vervoegd heeft. Ja, Welkom, Je. Nee, jij hoort ons nog niet. Hè. Ja, wij horen hem wel, maar ja, oké. Okay. Ik ga hem eventjes op stilzetten. Dus um, op die wijze zie je dan... En zien, ik zie dat we net met elf personen zijn. Dus uh, de eerste straal, Shambhala. Dus um, op die wijze zie je dus dat uh, elk inzicht uiteindelijk zal toeleiden uh, dat je bevrijd wordt. Dus niks hoeft pijnlijk te zijn. Alles kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk... Uh, in grotere vrijheid komt door elke ervaring. Oké, okay. dus ik stel voor dat we um, eventjes, zoals ik zei, misschien toch beginnen met een oefening die te maken heeft met uh, meditatie op zich. Zodanig, ik merk dat zelf ook, uh, dat dat um, door beter en beter te begrijpen wat meditatie voor jezelf is, krijg je een veel grotere doelstelling dan gaat meditatie een andere dimensie krijgen, een grotere helderheid in jezelf en dan ga je zien dat je sommige dingen je eigen misschien oplegt en andere dingen juist uh, uh, daar kunt loslaten waardoor je je vrij voelt in je meditatie, waardoor je niet het gevoel hebt dat je iets moet doen maar dat je iets wilt doen en dat is een heel grote omslag in meditatie en dat meditatie ook meer is dan wat je misschien denkt dat het is. Uh, of anders is dan wat je denkt dat het is. Waardoor je um, ja, in een grotere exploratie drang komt en een grotere vrijheid komt. En dus ook steeds meer in de ervaringen kunt verdiepen. Oké. Okay. Goed. Dan kan je even...